Een van de betogers was de negenjarige kleindochter van Martin Luther King. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij... vorige maand op een school in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. Tennisser Roger Federer is zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijtgeraakt. In de tweede ronde van het Masters Tournoi in Miami werd de Zwitser verrassend uitgeschakeld door de 21-jarige Australiër Tanasi Kokinakis. Federer moet de eerste plaats nu weer afstaan aan de Spanjaard Rafael Nadal. Het weer bewolkt en soms valt wat motregen. In het noordwesten breekt later op de dag de zon door. En het wordt vandaag een graad of elf. Morgen eerst zon, later bewolkt in en een enkele bui bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie in het westen van het land komt nu plaatselijk dichte mist voor. Van Jo Simons en Anniët van der Zijl verschijnt De Val van Annika S.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 Access for all. First class internet. Zo meteen gaat Vroege Vogels weer verder hier op NPO Radio 1. Eerst even een update van de Grand Prix van Melbourne... die wordt gevolgd door Hans van Loosnoort. Hans, hoe staat het ervoor? Ja, we zijn weer gaan racen en je kunt je afvragen, deden we dat dan niet? Ja, zeker, maar er was een safety car omdat een auto was uitgevallen... die moest weggehaald worden, stond op een gevaarlijke plaats. Wat is de situatie? Er is enorm veel gebeurd het laatste half uur... in Melbourne op het circuit van de Albert Park. Alle rijders hebben een pitstop gemaakt. Eh, met als gevolg dat Sebastian Vettel aan de leiding gaat... voor Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen. Een nieuwe koploper in de wedstrijd dus. Maar ook twee uitvallers allebei de haasauto's met de Ferrari motor zijn uitgevallen. Romain Grosjean heeft na zijn pitstop zag hij de auto stilvallen Hetzelfde geldt voor Kevin Magnussen en dat betekent dat Max Verstappen twee plaatsen zou opschuiven. Dat heeft hij gedaan, maar is ondertussen zijn positie weer kwijtgeraakt aan Alonso die is doorgestoten naar de vijfde plaats. Dus de volgorde nu na 32 ronden: 1 Vettel, twee Hamilton. Drie Raikonen, vier Ricciardo, vijf Alonso en op de zesde plaats Max Verstappen. Hij moet nog een paar posities kunnen winnen als het goed is. Maar een topklassering, een podiumplaats zit er voor de Nederlander vandaag in Australië niet in. Dankjewel Hans van Lozenoord. U bent weer terug vanuit Australië, terug in Friesland tegen het vogelweidegebied, skrok aan... en ik ben inmiddels in een bootje geklommen. Ja, Sander peddelt nog maar even, hoor, een beetje. Goedemorgen, Sander. Goedemorgen, Sander Veenstra. En eh, boswachter hier van Natuurmonumenten... peddelt mij naar de overkant. En ja, met een jongen in een roeibootje op het Friese water... dan kan ik het toch niet laten om er even een boekje bij te pakken. Ik citeer. Een voorbijvarende schipper stond vol vermaak... naar dat zonderlinge vaartuig te kijken en riep spottend... Pas maar op, dadelijk worden jullie nog zeeziek. Nauwelijks had hij dit gezegd, of de grote golf die schuin achter het schip aanrolde, bereikte de badkuip en liet haar hevig heen en weer dansen. Er kwam een flinke hoeveelheid water over de rand, maar door krachtig te roeien wisten ze hun boot weer tot kalmte te brengen. En zo bereikten ze veilig de overkant, u kunt het natuurlijk al raden, uit schippers van de chameleon, van Roos. Ja, Sander komt niet laten. Um, waar peddel je ons naartoe nu? We zijn naar de overkant van, uh, van ons kantoor en hier hebben we een uh, plasdras aangelegd. Dus naar de plasdras van Skrok. De plasdras van Skrok. En een plasdras is een stukje ondergelopen weiland waar die vogels heel graag op neerstrijken als ze uit het zuiden komen. Hè? Klopt, ja, ja. zeker. Ja. Nou, ik zou zeggen, laten we maar, uh, maar, maar aanlopen tussen het riet en dan gaan we eens even aan land. Meenemen. Ja, ik stap met een, met een, oh, een landijzer, hoe heet het? Zo'n zo'n grote haring. Hoe noemen je dat hier in Friesland, zo'n haring? Uh, dit is schone schone. Wat zeg je? Met oh, een elektriciteitspaaltje. Ja, gewoon een elektriciteitspaaltje. Nou ja, ik trap hem maar een beetje in de grond, zo, boot staat vast, paaltje de grond in. Huppakee. Um, Terwijl wij hier aan land komen, kan ik u even zeggen... wat we dit uur verder nog gaan doen. En Merlijn Snijders loopt ook rond in de grijthoeken hier waar we zijn. Het openweidegebied waar het natuurgebied Skrok onderdeel van is. Ja, ik mag eigenlijk geen niet zeggen natuurgebied... maar vogelweidegebied, hè? is het Sander? Vogelreservaat. Vogelreservaat. Um, en dat, die grijthoeken die ziet er nog uit als 40 jaar geleden. De columnist dit uur is Lies Visgedijk. En Kees de Pater van Vogelbescherming vertelt u... hoe u een beetje kunt helpen het landschap Vogel vriendelijker te maken. Um, Sander, waar kijk je nu over uit en wat, wat zie je? Kijk, dit is eigenlijk dat, dat oude landschap. Je ziet hier de greppeltjes in het land zitten. Je ziet ook dat die hier nog vol hebben gestaan. En dit is eigenlijk de mooie afwisseling voor zo'n weidevogelreservoir. Dus je hebt natte gedeeltes waar de vogels graag rusten en vreten. En je hebt de droge gedeeltes wat ze weer als een broedgebied gebruiken. En wat zien, we hier... wat zien we hier overkomen? Deze groep hier? Kijk, uh, hier, hier ja, zien we nu ja. wat hey. uh, camphaantjes invallen. Dus dit zijn camphaan, die zit ook vaak op die uh, plasdrassen. En die camphaanen, die scheren hier met z'n tweeën over het water, hè? Ja, Toch? dat is prachtig. En, en zometeen, als we het later in het voorjaar zijn... dan komen die camphaanen echt mooi op kleur. En dan krijg je hier ook zo mooi zo'n baltsplek... waar echt die camphaanen als camphaanen tegen elkaar opboksen. Ja. En voor, voor mensen die de camphaan even niet uh, goed uh, voor, voor ogen hebben, beschrijf hem eens. Uh, camphaan, dat is uh, vooral het mannetje. Kijk, het vrouwtje is gewoon bruin en een beetje saai, kort, kort snaveltje. Uh, maar het mannetje heeft een hele mooie kraag. En die kan hij ook helemaal opzetten. En de ene heeft een witte kraag, de andere een bruine, gele. Heel veel variaties zitten daarin. Ja. Het en is ook een weidevogel. Een van de... En, de... en wat, wat vliegt daarop? Ja, jij hebt de verrekijker in je handen. Ik sta hier met de microfoon. Dat zijn, uh, dat zijn ook een groepje camphanen. Maar we hebben daar uh, zien we de sminten vliegen. De, de fluiteend. We zagen net een grote groep hier. En die smint heeft een beetje grijze veren, zwarte kont... en een, een, een roestbruin kopje. Hè? Ja, klopt. Het ja, is echt een prachtige vogel. En ja. Ook een heel mooie uh, uh, predatievogel, want die zit ook dagelijks de slechtvalk die zit hier op die te jagen. Dus ja, je zegt een mooie predatievogel, mooi voor de slechtvalk. Ja, mooi ja. voor de slechtvalk, inderdaad. Het is, ja. het is allemaal eten en gegeten worden, en paren en balsen. En het is één groot lentefestijn hier uh, in, uh, in, in, in Skrok. Wat zie je nog meer? Uh, een paardje stopenen, want stopenen er ook vrij veel. Kuiven zijn weer terug. Ja, je gewoon op zo'n plasdras zie je wel zit heel veel verschillende soorten. Ja. Die plasdras, ik zei net, ze komen, ze komen hierop aan... als ze de, de tocht uit het zuiden gemaakt hebben. Wat doen ze dan precies op zo'n plasdras? Ja, hij heeft meerdere functies. Het is veiligheid. Want in het water kunnen de, de, de uh, grondpredatoren, zoals een vos... komt er moeilijker in de voren. Het is vreten. Er zit heel veel vreten in, in zo'n plasdras. En het is dat sociale. Wat zit er dan in die plasdras? Ja, wat ze eruit halen, ik, ik durf het je niet te zeggen. Zo'n zo kenner ben ik niet. Maar, maar wormpjes, ziet... insecten? Klein speel, allemaal insecten inderdaad. Ja. Je ziet ze continu happen en dan weer naar boven... en dan uh, iets doorslikken. Dus er zit genoeg vreten in. Ja. Um, ze komen hier dus om uh, op te vetten na die lange tocht... En dan trekken ze weer door? Ja, ze trekt door. Soms zijn ze er bezig met paardvorming hier en dan vervolgens verspreiden ze zich over het gebied en zoeken ze echt de, de broedgebieden op. Ja, Want die broedgebieden zijn natuurlijk uh, uh, verschrikkelijk uh, belangrijk. Hè? We hoorden er straks al uh, Teunus Piers maar vertellen, ja, het is niet alleen maar die plasdras. Dat is, dat is leuk, dat is aardig, dat is hartstikke belangrijk. Maar daarna moeten ze door kunnen naar de broedgebieden. En hebben dan verschillende weidevogels verschillende eisen voor zo'n broedgebied? Is, is de, gaat de Kiviet ergens anders broeden dan de Grutto, of dan de scholekster, of de camphaan? Uh, broeden broeder wil ze vaak wel op hetzelfde, maar het is meer de kuikens. Een kiwietkuiken die, die vreet weer heel andere insecten dan een gruttenkuiken. Een gruttenkuiken wil meer bloemen hebben waar ze dus insecten van afhalen. Terwijl een, een kiewietkuiken vaak in zo'n plasdras waar het wat opdroogt, in het zwarte, dat die daar zijn insecten vindt. Dus een verschillende biotoop qua jongen. En um, ja, nu hebben we het ook deze uitzending, maar in vroege volgens hebben we het er vaker over. Het is zo belangrijk, die bloemrijke weilanden, die kruidenrijke weilanden... bloemrijk waar, waar insecten op afkomen, omdat die jongen... vanaf het eerste moment dat ze uit het ei komen... moeten ze zelf achter die insecten aan, hè? Ja, helemaal zelfstandig, vanaf het begin. Ja, dus uh, die, die ouders houden alleen een beetje in de gaten of er ook uh, gevaar in de buurt is en warm houden natuurlijk. Of de rest moeten ze helemaal zichzelf redden. Ja, nou dat is zo'n vreemd. Ja, ik moest dat ook ooit leren. Iedereen die natuurlijk van vogels houdt. We kennen natuurlijk de vogels, de broedende vogels uit de nestkasten van beleefde lente. En dan zie je de kolmes en de slechte valken. En die brengen allemaal vreten naar hun jongen. En die jongen die zitten maar met die open bekken en die krijgen alles maar. En die ouders die zoeken zich rot. Die jongen hoeven eigenlijk niks te doen, alleen maar hun bekken open te houden. En deze weidevogels, ja, het is. Hoeveel, hoeveel insecten moeten ze direct gaan eten? poeh, dat gaat over, over honderden tot duizenden natuurlijk. En hangt ook van de grootte af van insecten. Want dat is misschien ook wel een beetje de... de crux van het verhaal. Kijk, er zijn nog wel insecten te vinden, maar die zijn vaak al zo klein en die grotere insecten die verdwijnen gewoon in Nederland. Dus het wordt ook steeds moeilijker om genoeg insecten te vinden voor die jongen. Dus het, ze moeten er gewoon zoveel als mogelijk binnenkrijgen. Ja. En dan verschilt het ook in hoogte van gras, hè, waar, de, waar de bepaalde vogel van houdt om te broeden en zijn jongen groot te brengen. Ja, klopt. Ieder, iedere vogel heeft zijn eigen uh, uh, dingetjes. Een, een schoollekster wil graag ook wat meer open veld om zich heen, dat hij goed kan kijken. Kivit ook. En Grutto die wil juist die uh, graspollen overnemen. Over zich heen trekken, over het nest heen. En ja. Net zoals de tureleur. Ja. Dus elke vogel heeft weer zijn eigen biotoop. Ja. ja, dat heb ik wel eens gezien, zo'n nest Hoe die dat. Nou, als je er... Zeker ik als leek. Als je er 10 centimeter vanaf staat, zie je het nog niet. Nee, nee dat, dat is. Oh, die zijn zo goed in verstoppen. Ja, dat is, uh... ja, Als een soort slaapzak trekt hij dat al helemaal over zijn hoofd, heet dat? De grashalmen. Het is, het is prachtig om dat zo'n nestje echt te vinden. Echt zo'n heel diep kuiltje. En die graspol eroverheen gevouwen, echt. Het is prachtig. Ja, ja. Wat. Als we even luisteren, wat hoor jij nu hier? om je heen. Ik hoor, ik hoor een kieviet. Nou, dit is de grutto. Ja. Ja. En uh, inderdaad, daarachter zie je nu... dat de eerste er weer beginnen te balzen. Daar gaat er net eentje. Ja. Hij is er dan in het Vries. In het dan vliegt hij eigenlijk over zijn kop... en dan uh, probeert hij het fruit te imponeren. Ja. Kijk, dan ja. gaan er ja. meerdere. Met z'n tweeën scheren ze... Ja, dus Ik zie daar nu twee. Klopt, die ja. scheren over het veld... Precies. En Die doen gek en, en proberen fruit te imponeren. Dus. En dat is echt het, het gebied hier om de plas Drassens. En zien we dit jaar heel veel, uh, veel kiwiten terugkomen. En je hoort ze ook. Ja. ja. Soms bijna een beetje elektronisch geluidje. Oei. Ja, dat is weer heel anders dan die grut, hoor. Ja. En dat noem je oer de Wat? Oer de, oer de Hij vliegt over zijn vleugel. Zo kun je het eigenlijk zeggen. En uh, ja, nee, we, we zien dus die, die kiewieten hier, de, de, de, op achtergrond horen de spreeuwen. Want er zitten ook hele grote groepen spreeuwen op dit moment, die ja, nog uh, naar, het, uh, naar het noorden trekken. Ja. En natuurlijk uh, de smieten, de fluiteend. Ja, die horen we nu niet, hè? Die, die zien we wel in de verte, maar... Precies, die hebben we nu een beetje opgejaagd, vrees ja. ik. Maar, maar... Nou zag ik vanuit mijn uh, uh, plek, oh, daar gaat hier ook een, een, een kiewiet weer, ja. hè, op de vleugels. Dat ja, zal wel even horen. Kijk, ook, ook echt dat heen en weer, een beetje vlinderen lijkt het wel, hè? Echt uh, laten zien, uh, dit is mijn plekje, mijn territorium. Ja. En uh, ja, kijk, echt zo'n echt zo mannetje die ja. hier zijn territorium heeft. En zo'n ander vlieggedrag, hè? die kieviet met die eigenlijk... ja, die beetje stompe vleugels aan het eind, hè? Het, het is zo herkenbaar. Ja. Ja, het dit, dit is... Dit is... Eigenlijk een heel aparte vogel. Hè? Het is ook een vogel die heel erg verbonden is met het Friese land. Ja. Natuurlijk altijd het aaisiekje. En ja, Friesland is de kievit. Nou heb jij, begreep ik, dit jaar de eerste grutto's weer gezien. Hè? Toch, eind januari al? Ja, dat was heel vroeg, inderdaad. En, en daarna kwam die Foster ook nog een keer in. Dus toen waren ze ook alweer verdwenen. Maar dat was inderdaad wel heel erg vroeg. En dat was, een, uh, dat was niet de IJslandse grutto. Dat was een echt een, een onze grutto, zeg maar. Ja, ik, ik kon het hem niet vragen. Maar uh, kijk, in die tijd zijn ze helemaal grijs. Dus dan is het oh, heel ja, moeilijk... Ja. Het is sowieso heel moeilijk om te kijken, wat is nou de IJslandse, wat is onze grutel? Maar dat het een grutel was, dat stond vast. Ja, ja, ja vroeg in het jaar. Nou heb ik vanuit de plek waar ik binnen zit, kijk ik uit, ja, dat is aan de achterkant geloof ik, zie ik een hele mooie grote witte buizerd op een paaltje zitten. Um, zit die nou ook al te loeren, denk je zo, naar die weidevogels? Of ja, jaagt hij niet op, uh, vangt die hier geen weidevogels? Kijkt hij meer naar jongen? Nee, dat, dat, dat, dat valt op zich mee. Kijk, die buizen zitten hier niet omdat die weidevogels zitten. Die zitten omdat hier heel veel muizen zitten. Ja. Kijk, het grasland, sowieso in Friesland... hebben we heel veel veldmuizen. En daar is die, die buizen gewoon gespecialiseerd. Uh, het is natuurlijk wel zo als je zo meteen in de tijd komt... dat er jongens zijn. En de, komt die jong voor die buizen... dan zal dit het niet laten om die ook te pakken. Maar die buizen zitten hier echt niet vanwege die weidevogels. nee. nee. nee. Goed, Sander. dankjewel voor dit uitstap. Wij gaan weer terug, want ik, uh, ik, ik moet weer naar binnen... Uh, om de rest aan elkaar te praten. Dus uh, nemen we de boot weer? Ik uh, neem een grote stap en daar gaan we. Even drie toetsen. Uh. Ja, Dank je. U hoorde derde deel, het Allegro uit de Tweede Symfonie... in D-groot van uh, William Herschel, uitgevoerd door de London Mozart Players. Goed, ik ben weer aan Land, aan de andere kant van het vaartje... terug bij de boerderij. Uh, we zitten hier dus in Skrok, gebied van natuurmonumenten... dat deel uitmaakt van de grotere rijdhoeken. Het is een eeuwenoud cultuurlandschap... dat nog bijna in zijn oorspronkelijke staat behouden is gebleven. Een wijde, grijde landschap vol met kleine greppeltjes... meanderende slootjes, sminten, hazen, grutto's. Er vliegt hier van alles rond. Jeroen eh, Wiersma is landschapsgeschiedkundige... en schreef een boek over de cultuurhistorie van het gebied. Verslaggever Marleen Snijders strekt samen met hem... en oudbeheerder Klaas Tiemersma de grijthoeken in. Vanuit het beheerkantoor lopen we de grijthoeken in. Heb je nog kramsvogels? Hoor ik. Ja, het stevig, hè? Ja. Heb je hebt de greppeltjes al gezien? Dat hele patroon van, van greppeltjes... Uh, wat hier in dit gebied nog behouden is gebleven. In veel percelen uh, buiten het beheergebied... Uh, ja, zijn die toch door uh, uh, modernisering in de landbouw zijn die verdwenen. Dat heeft ook te maken met diepte drainage en betere uh, waterafvoer. Uh, maar hier zie je ze dus, dus, uh, ja, nog heel duidelijk eigenlijk. Ja. En, uh, vooral nu ook, want het, het gras is nog kort en uh, het water is nog hoog. Dus uh, ja, dit is eigenlijk, ja, je gaat hier zo een paar eeuwen terug in de tijd. Want die greppeltjes liggen hier natuurlijk al, al eeuwenlang. En uh, die zijn vermoedelijk al aangelegd nog voor de tijd dat hier de eerste windmolens waren. Dus het is gewoon een systeem om, om ja, toch die van nature kleddernatte knipkleigronden. dat is eigenlijk de bodem waar we nu op staan. om die mm -hmm. toch een beetje droog te houden. zodat je ze nog wel in cultuur kon, uh, kon nemen. En ja, op die manier zijn de boeren hier wel in geslaagd. om er toch een behoorlijk grasland van te maken. Ja, want dat grijthoeken. dat staat voor weiden, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Grijden, dat is Fries voor weiland. En uh, je hebt dus. we staan nu in een grijthoeken, maar als je even verderop richting de zee gaat. dan kom je in de bouwhoeken. Dat is echt. Uh, bij uitstek een, uh, een gebied voor akkerbouw. En dat heeft ook weer te maken met een andere bodem die je daaraan treft. Daar heb je veel meer zavelige gronden. Dus het zijn echt brede uh, kweldervallen. En daar zie je dus veel meer boerenbedrijven die uh, geënt zijn op akkerbouw. <kijkt> toch wel kenmerkend voor, uh, voor dit gebied. Dat het uh, ja, toch nog op een soort van ouderwetse boerenmanier wordt beheerd. En uh, ja, dat, dat zie je terug in de Dus Dat vind ik altijd wel, uh, wel fascinerend. En in de kleur natuurlijk ook. want uh... Hier zie je bloemen en van allerlei soorten... Uh planten zie je hier nog en dat is hiernaast dat is allemaal weg natuurlijk we staan hier in de finnen van de Sabade Staten en dan verderop langs die rietkraag dat is de bals wat vaat. Ja. En ja dan dan lopen we straks daar even naartoe dan kun je mooi die glooiing zien want die oude bals vaart dat is gewoon vroeger een, een geul geweest ja een natuurlijk wow. breder dan nu een prima gebied om te gaan wonen. Het was eigenlijk net ontstaan op de zee, dus het waren hele goede gronden om je vee te laten wijden. Uh, ja, het was goed ontsloten door water. Dus, uh, en, uh, en, die, en die oevers langs die geulen, die lagen iets hoger. Dus op den duur ging men daar uh, ook wonen. Om dan toch maar droge voeten te houden, werd die woonplaats steeds hoger gemaakt door, door het opsteken van, uh, van kwelderplaggen. Maar ja, hun huizen werden ook gebouwd van die, uh, die kwelderplaggen. Dus zo'n dus huisje stond dan 30, 40 jaar en dan zakte het in elkaar. Of het werd gewoon weer uh, met de grond gelijk gemaakt en werd er bovenop gewoon weer een nieuwe gemaakt. Dus ze leefde eigenlijk op hun eigen ja, organische afval. Op die manier zijn er echt honderden terpen ontstaan hier in Friesland en in de krijthoeken. Ja, dat, is eigenlijk, uh, dat zijn, liggen de oudste nog. Dus dat zijn echt de terpen van, uh, ja, van 700 voor Christus. En dat heeft tot 1100 na Christus geduurd. En toen uh, brak de tijd dan dat men uh, het landschap ging bedijken. Dus toen was het niet meer nodig om, uh, om de terpen nog verder op te hogen. Die cultuurhistorie van het landschap... Ja, dat is allemaal door menselijke invloeden hier gebracht. En uh, dit, dit kleinschalige landschap, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dus ik, ik vind het wel een verrijking. Alleen in de moderne landbouw past dat natuurlijk minder goed. En uh, ja, dat is hier trouwens. Hier zien we ook weer een hele mooie vorm van die ontwatering. Hier ligt een dwarsgreppeltje. Ja. En vervolgens loopt alle greppels die lopen hierin ja. uit. En zo verdwijnt het naar de sloot. En dus het is allemaal heel fijnmazig is het aangelegd. In dit stuk land en daar verderop ook nog. We hebben een mooi voorbeeld van hoe het, dit landschap toen voor de bedijking ontstaan is ook. Want dat heb je op het wat tegenwoordig ook. Als een, een kleine slenk in een grote eindigt, dan heb je altijd een soort kronkel. Kleine slenk in een grote? Ja, okay. uitstroomt. Dat schijnt te komen door de rotatie van de aarde. Maar ik heb er geen bewijs van. Jeroen, wat denken we hiervan? Ja, ik denk dat het een mooi verhaal is. Ik ik, het uh, ik, zou best kunnen, ik weet het ook niet. En die, die kronkelingen in, in, in, de, in de uitstroom, dus die zijn heel, heel erg oud. Die zie je hier in het landschap ook nog op verschillende plaatsen terug. Dat noemen ze meander. Meanderen. Ja, ja meanderen. dat is ook zo. Ja, ja het is zo. Ja, je kunt het hier nog best wel Hoi, goed is, terugzien. De we de zijn ze weer zijn terug. Er weer ja. Dat is de zoetwatermossel. Die dus. kunnen wel zo groot worden. En ik vertelde Jeroen net... Ik weet eigenlijk nooit wat beest deze mossel opduikt... en openmaakt en opeet. Dat is mij altijd nog een raadsel. Er zijn nog raadsels in dit gebied ja, voor jou, zeker. Klaas. Ja, zeker. <laughs> dit is er eentje van. <laughs> Eén kan ik me niet voorstellen dat hij het doet... Het is dus een uh, rijger, denk ik, ook niet. Maar ik weet het niet. Vroeg... Ooit komen we te weten. Ik kan vroege vogels wel eens vragen. <laughs> het is vast wel iemand die luistert die het weet, Klaas. Wat een riljef zit er allemaal nog in, hè, Jeroen? Ja, ik geloof het, je voelt het nu ook alweer. We zijn echt aan het afdalen nu. <laughs> in het vlakke Friesland. Maar het kan hier nog wel, ja. <laughs> En dat het hier nog zo mooi bewaard is gebleven, dat, is, uh, dat heeft me wel wat gedaan. Jeroen, dit is toch redelijk uniek dat het zo behouden is gebleven? Hoe, hoe komt dat? Uh, ja, dat heeft eigenlijk te maken met de, met de ruilverkaveling. Uh, ja, in de jaren 70 hebben ze dat allemaal uh, op, uh, op papier gezet. En volgens mij in 1980, Klaas, is het ja. toen... Uh, uh, in 1980 ja. is er voorgestemd voor die rouwverkaveling in Wommels. Ja, okay. toen zijn er dus gebieden aangewezen als uh, weidevogelgebied. Een met van de compensatie uh, voor de rouwverkaveling. Ja, sinds die tijd uh, ook, uh, ja, omdat uh, toen ook Jelle hier beheerder is geworden en later ook Klaas. En die hebben natuurlijk als, als boerenzone oog voor het landschap gehad. En, uh, en die hebben het ook waarde geschat, het relief. Dus uh, dat heeft ermee te maken dat het nu nog steeds voorbij ligt. ...dat het gewoon uh, al die jaren op die manier is beheerd. Zoals men dat vroeger eigenlijk ook deed. Op een gegeven moment wordt er een afweging gemaakt. van uh, Waar kun je goed boeren en waar kun je minder goed boeren? En ja, die terreinen die, die het minst aantrekkelijk zijn voor de boeren... Die, uh, ...die gaan dan toch richting de natuur. Zo gaat het vaak. Het ja. ging uh, niet zonder slag en stoot. Want de boeren hadden grote problemen met het aanwijzen van dit soort gebieden. Het ja. was ook eerst uh, groter... Maar er zijn uh, zelfs uh, protestoptochten geweest in Wommels. Dus. Maar met de stemming is alles uh, goed gekomen en uh, is men akkoord gegaan. Want ze wilden het eigenlijk niet opgeven, dit terrein. Nee, nee, dit is normaal boerengrond. En een boer die houdt van zijn grond. En terecht. En een boer die hebben wij. Wij passen in die zin ook erg goed bij elkaar. Want ik heb altijd gezegd, zonder boeren, kunnen wij als natuurmonumenten dit wijde vogellandschap niet in stand houden? Dat is veel te duur. We hebben boeren nodig om dat in stand te houden. Je moet vee hebben, je moet het onderhouden. Dat is door de natuurorganisatie niet te betalen. Precies, de boeren. Die hebben we nodig hier in Friesland. Nou, in heel Nederland. En ook heel goed voor die weidevogels te zorgen. Jeroen Wiersma hoorde u, landschapsdeskundige. En oudbeheerder Klaas Timersma van de Grijthoeken... samen met Berlijn Snijders. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws. Tot zo. Willen we overal video's kijken? Ja. Willen we aan een abonnement vastzitten? Nope.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 Koop nu Pocon bio en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Om nog bekender te worden, sponsort Incentro Skateboarden. De enige olympische sport in Tokio waarbij marijuana straks officieel is toegestaan. Nice! Nu alleen nog even langs de Japanse douane. Incentro, een uh, IT-bedrijf. IT-bedrijf. NPO Radio 1 in een woning in Leeuwarden is gisteravond een man overleden... toen hij werd aangehouden door de politie. Agenten kwamen af op een ruzie in het huis. Volgens de politie verzette de verdachte zich flink... en werd hij vervolgens onwel. Reanimatie mocht niet baten. Vannacht is de zomertijd weer ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet, waardoor het s avonds langer licht blijft. Op zondag 29 oktober eindigt de zomertijd weer. In Londen is vanochtend de eerste directe lijnvlucht tussen Australië en Europa geland. Tot nu toe moest er tussen Perth aan de Australische Westkust en Londen altijd een tussenstop worden gemaakt. De Boeing 787 Dreamliner van Qantas deed over de bijna 15.000 kilometer zo'n 17 uur. En in Venezuela is José Abreu overleden. De man die kansarme jeugd in achterstandswijken de kans gaf om samen muziek te maken. Dit muzikale project, dat bekend werd onder de naam El Sistema, kreeg wereldwijd navolging. Abreu was 78 in Venezuela, zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. En dan kijken we ook nog even live naar een update van de Grand Prix van Melbourne door Hans van Lozenoort. Niemand is foutloos. Ook Lewis Hamilton niet. Hij maakte net een klein foutje in een poging... om wat dichter in de buurt van koploper Vettel te komen. Het kostte hem twee seconden. Hamilton is op dit moment bezig om die achterstand weer dicht te rijden. Het gat dicht te rijden naar Vettel, de nummers 1 en 2. De om de derde plaats duelleert Kimi Raikkonen met Ricciardo. En weer een stukje daarachter strijdt Max Verstappen met Fernando Alonso. Dat gaat om de vijfde plaats. Met de Spanjaard op dit moment dus in vijfde positie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 De De buitenmicrofoon staat aan de ene kant van de, de boerderij... waar wij nu zitten hier in het Friese platteland. En aan de andere kant zit ik en ik kijk hier op graslanden... en ik zie hier, dat is wel heel bijzonder, een hele grote groep smiend. Die eenden met die, ja, een beetje grijze vleugels... mooie roestbruine kop, zwarte kont... De fluiteend wordt die ook genoemd. Het zijn er denk ik wel nou, twee, driehonderd zijn het er zeker. En die grazen door een, een, een weiland heen in linie. Dus ze zijn allemaal op een rij <laughs> gaan staan. En, en nu komen ze al grazend zo op mij af. Dat is toch wel een heel bijzonder, heel bijzonder gezicht in de verte. Door mijn kijkertje. Goed, het is, uh, half het is al vijf over half negen. We gaan snel naar de columnist van vandaag. Imkersdochter en theatermaker, Lies Visgedijk. Ach, wat lijkt de zomer nog ver weg. Waar is iedereen? Waar zijn de bijen, vliegen, hommels, vlinders en mieren gebleven? Waar zijn de diertjes in de sloot gebleven? Overleden, overwinterd of verstopt? Ik denk terug aan een boottochtje door de weerribben. Hangend over de rand van de boot zagen we in rustige hoekjes van het water... het wemelen van de schrijvertjes. Kleine zwart-zilveren knopjes, zo te zien heel druk. Koortsachtig heen en weer gingen ze. Waar waren ze toch mee bezig? Guido Gezelle wist het wel. Het krinkelende winkelende waterding schreef de naam van God in het water. Zo staat het in zijn lieve gedicht Het Schrijverke. Het is God van harte gegund, maar ik vrees voor Gezelle het ergste... Net zoals de spreeuwen die in een wolk om elkaar heen zwenken... of de koudjes die met windkracht zeven achter elkaar aanstunten... niks betekenen of uitbeelden... zo schrijft het schrijvertje, denk ik, niks. Maar dat niks verveelt nooit. Onvermoeibaar schrijft het schrijvertje door... maakt scherpe bochten, vlucht voor een rimpeling op het water... en haast zich weer terug. Soms zijn ze wel met honderd bijeen. Allemaal bezig. En allemaal door elkaar. Wat doet dat schrijvertje? Hij jaagt... Maar waarop? En hij vlucht. Maar voor wat? Onder water is hij een kleine slechterik die op muggenlarven jaagt. Boven water is hij doodsbang voor al het gevaar dat uit de lucht komt. Maar beneden moet het slechterikje oppassen voor vissen met honger. En boven water eet de bange poepert iedereen die erin valt op. Zo is hij op de vlucht en op jacht. Jager en prooi. En is hij ook nog een heer in het verkeer. Hij botst nooit. Zijn speciale antennes voelen piepkleine drukverschillen in het water om hem heen. De een maakt een minuscule golf, waar de ander weer voor wijkt. Het is niet alles eigen volk om hem heen. Er is ook nog het bootsmannetje. Een verkeersdeelnemer voor wie je moet oppassen. Eén keer geen voorrang geven en het bootsmannetje wordt knetteragressief. Ik heb er zelf ook al eens een verkeersruzie mee gehad in het water. Alsof je geramd wordt door een minikano met een snijbrander. De steek van een bootsmannetje doet echt pijn en als je een insect bent verteert hij je en zuigt hij je leeg. Daar wil je als schrijvertje niet tegenop botsen. Ook wil hij geen discussies met een geelgerande watertor of een waterschorpioen. Met een paar ogen aan de bovenkant en een paar aan de onderkant van zijn kop is er van een prikkelarme tijdsbesteding geen sprake. Als ik een half uur een schrijvertje was zou ik of dood zijn of knettergek. Misschien dat het schrijvertje zich daarom de hele winter in de modder verstopt. Het is hem allemaal even te veel geworden. Als het straks warmer wordt, durft hij weer. Gezellen schrijft: Het blauwe gewelf dat onder en boven u blinkt, zo diep. Wat een geluk om daartussen te mogen schrijven. Hoe kan het ook anders? Na Lies Visgedijk, de Bagatell Opus 13 nummer 9... bijgenaamd Die Biene, de bij van de Duitse communist Frans Schubert. Er is een uitgevoerder Maria Kliegel op cello... en pianist Raimund Havenit op piano. De Natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Veel van onze weidevogels zijn dus weer terug uit hun overwinteringsgebieden. En als de zon een beetje doorbreekt... worden nu ook al de eerste adders en ringslangen gemeld. Een heel bijzondere eersteling is... Een nieuwe 250 meter lange faunapassage. Die deze week is geopend. Over de snelweg A1 en onder het spoor Apeldoorn-Amersfoort. De passage Kootwijker Zand is voor groot wild. Maar ook kleinere zoogdieren en insecten. En zelfs vogels schijnen hem echt te nemen. Zo'n zo passage. Uh, Uilen bijvoorbeeld. Dan uh, vliegen ze niet tegen een vrachtauto aan die er langs komt. Nog meer eerstelingen hoort u op onze Venolijn 035 6711 338 ga Vosters vanuit Huizen. Vandaag vind ik in mijn vijver een paddenstel. Een vrouwtje die besprongen wordt door een mannetje. Kestion fort bij Rijnouwen, te dunnek. Ondanks de kou meldde zich vanmorgen de eerste zwartkop op het fort. Yvonne Frank, tijdens het loopje met mijn honden zag ik in Rotterdam-Prinsenland uh, het eerste Nieuwe Gant, uh, gezin. Wel zes Kleintjes, zocht warmte bij mijn moeder. willen Willemijn tunnels uit Amsterdam. Ik zit hier in het natuurpark Vrije Gier. En vandaag hoorde ik met de ooiepaars klepperen op hun nest. Met Bertus van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Langs een sloot kan bij Spankeren veel dor riet. En heel bijzonder, in bijna alle rietstengels zit een rietsigargal, Tientallen en tientallen. De veroorzaker is een galvlieg. Ilse de Bruin, Utrecht, plasbaar naar Graven. Er hebben hier zich inmiddels zo'n 70 schoolexers verzameld. Zo heb ik die hier nog nooit gezien bij elkaar. En ik heb de eerste twee grote witte klikstaten gezien. Je hebt uit Koekangen. Deze week vond ik uh, s'avonds op de lamp, buitenlamp, weer kleine nachtvlindertjes. Ik vond de eerste voorjaarsboomspanner, de eerste kleine voorjaarsspanner en de grote voorjaarsspanner. Ik woord mam Gorssel. Ik heb deze week op mijn voedersplaats tussen de groepen vinken... een paardje kepen waargenomen en een appelvink. De heer Buijs uit Nijmegen. Twee dagen voor de voerhaarse equinox en nog steeds hartje winter. En onlangs dat staat de al in volle bloei op een beschutte hoek tegen de Zuidmuur. Toont de boeren als mijn en de sierappels hun uh, jonge blaadjes. En de forsythia van de buurman toont de eerste gele bloemetjes. Ik ben Jet Luif en ik ben 15 jaar... Afgelopen maandag heb ik bij Gravenland op land Ruud Schapenburg... een hobbel en een paardenbloem gezien. Monique Graven uit Amsterdam. Deze afgelopen week werd ik elke ochtend... rond kwart over zes wakker gefloten door een merel. Zo'n drie kwartier lang heeft deze vogel het podium dan helemaal voor zichzelf. En hij kwetterde er ook flink op los. En ik, ik ben het dankbare publiek... Dat met veel plezier geniet van deze Merel-monologen. Dank voor uw bijdrage. Straks meer fenologische waarnemingen op 035 En u had het al gemerkt, tijdens deze uitzending zijn niet alleen de geluiden te horen van die fantastische weidevogels hier, maar ook van de Formule, eh, Formule 1 auto's die strijden om de Grand Prix van Australië. We gaan voor een live verslag van de finish naar Hans Lozenoord. En precies op dit moment komt Max Verstappen over de finish. Max Verstappen in Australië. Hij wordt als zesde afgevlacht. Hij heeft het niet gered ten opzichte van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso... De sluwe Spanjaard blijft de Nederlander voor. Toch een teleurstellend resultaat voor Verstappen... die de race als vierde was begonnen en ook wel uitzicht had... op misschien wel een podiumplek. Maar het verliep vandaag niet zoals het moest. Hij wist op miraculeuze wijze een crash te voorkomen. Dat wel, dat is dan het goede nieuws. En houdt de schade wat dat betreft beperkt. Maar Verstappen komt niet verder dan de zesde plaats. Wie heeft de race dan gewonnen? Een verrassing. Ja, toch wel. Sebastian Vettel met de Ferrari. Hij heeft alle aanvallen van Lewis Hamilton afgeslagen... Slim geprofiteerd bij de pitstops. Hij wint de eerste Grand Prix van het seizoen. En is dat dan zo'n super verrassing? Ja, toch wel. Want Hamilton was toch de favoriet. Aan de andere kant, Vettel won hier vorig jaar ook al de grote prijs van Australië. Dus hij heeft het vaker gedaan. En heeft laten zien wat hij in zijn mars heeft. Op de derde plaats Kimi Raikkonen en... Vierde, net buiten het podium, de teamgenoot van Max Verstappen. En dat is Daniel Ricciardo. Dus de eerste vier zijn Vettel, Hamilton, Rick, uh, Raikkonen en Ricciardo. Max Verstappen op de zesde plaats. We hoorden achtereenvolgens Hans van Loze over de Grand Prix en daarna het derde deel het Allegro Moltissimo uit de overturen van de opera Alessandro Nellinie... van de Italiaanse componist Domenico Cimarosa. En dan horen we nu. Kees de Pater. Kees, goedemorgen. Goedemorgen van vogelbescherming. Want vogelbescherming lanceert vandaag tijdens het Welkom Grutto weekend een nieuwe actie. Om niet alleen de Grotto, maar ook de andere weidevogels en ook de vlinders en de andere insecten een steuntje in de rug te geven. Kees, welkom. Uh, elke meter telt heet de campagne. Dat klopt. Wat gaan jullie doen? Wat wij gaan doen is, wij geven eigenlijk alle Nederlanders de kans om bij te dragen aan het redden van de weidevogels. Want we vinden dat de overheid, we zien dat de overheid eigenlijk onvoldoende doet. Als we daar alleen op moeten wachten, dan gaan we die weidevogels niet redden. Dus wij zeggen tegen mensen: je kunt bijdragen om een vierkante meter, of eigenlijk voor 5 euro 10 vierkante meter. met samen met de boeren te helpen dat dat weer bloemrijk grasland wordt. Want dat is precies wat die weidevogels nodig hebben. Dat doen we op een aantal plekken in Nederland, en dat gaan we in de loop der en dan steeds verder uitbreiden. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. Over de hele wereld. Nou, niet uh, over de hele wereld, over heel Nederland. Maar dat het terrein is van boeren. Je hebt het over boerenland. Dat en We hebben vanmorgen ook gehoor, gehoord van uh, hoogleraar... trekvoker-economie, Teunus Piersma. Dat de, de, de, de boeren, het boerenland, daar horen de weidevogels bij. Die horen niet zomaar in natuurgebieden... die dan alleen maar natuurgebied zijn. Dat land is van die boeren. Wat moet er dan, wat moet er dan met die paar euro van die mensen gebeuren... op dat, op dat boerenland? Wat er moet gebeuren dat is eigenlijk precies wat ik net uh, zei, van, dat moet weer bloemrijk grasland worden. Ja, dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat kan door bijvoorbeeld het water hoger te zetten. Dat kan door, op sommige plekken door het inzaaien van uh, kruiderijke uh, gras... Uh, en bloemrijk uh, graslandmengsels, uh, zademengsels... Eh, dat kan door het verflauwen van, eh, van sloten. Dus dat je niet zo van die harde randen hebt, maar dat je ze flauwer maakt. Dat zijn allemaal verschillende manieren om dat eh, te doen. En dat is precies wat, eh, wat we willen. Om op die manier eigenlijk grotere randen, grotere gebieden te krijgen... waar dat bloemrijk grasland op is. Want het is inderdaad, zoals Teunus Piersma vanochtend zei... het gaat om boerenland, maar het gaat om, zoals wij dat altijd zeggen... om natuurrijk boerenland. En wat je nu aan het meeste boerenland... dat is niet meer natuurrijk en dat proberen hmm. we te veranderen. En mensen kunnen eigenlijk twee dingen doen, of meerdere dingen doen. Maar één daarvan is het, de goede zuivel kopen. Eh, want als je goede zuivel koopt die extra geld genereert voor, voor boeren... dan help je hen daar ook mee om de weidevogels te redden. Ja. en Het andere is gewoon direct bijdragen. Ja. En als ze dan bijdragen en jullie zamelen dat geld in... dat geld gaat dan naar boeren om dan daar kruidenmengsels uit te strooien, bijvoorbeeld? Nou, dat is een van de manieren, maar de andere manieren zijn... Eh, wat ik net aangaf, nee, heb. opzet van... Ding, neem maar even concreet. Ja, al, en oh, aan, aan hun wordt dan gevraagd, uh, ga hier kruidenmengsels uitrollen, uitgooien. Ga hier walkanten een beetje schuin af laten lopen. Uh, dat soort zaken. Dat soort zaken, dat wordt er natuurlijk afgesproken... dat ze dat ja. ook uh, doen en er worden overeenkomsten over afgesloten. Gaat dat geld dan naar die... Bijvoorbeeld die kruidenmengsels. Of gaat het dan ook naar, nou, want als ze daar meters kruidenmengsel langs hun terrein gaan inzaaien voor de insecten, et cetera, ja. dan kunnen ze daar niet uh, uh, maaien of minder, uh, minder boeren. Of, uh, nou, ze kunnen daar natuurlijk minder geld op verdienen dan op uh, Engels rijgas. Uh, over het algemeen, uh, in veel gebieden, kan je daar wel een beheervergoeding voor krijgen, maar je kan niet uh, een vergoeding krijgen om uh, die werkzaamheden zelf uit te voeren. Dus om zeg maar dat omzetten van uh, rijgas. Naar, naar, naar Bloemrijk Grasland. Okay, dat kan dus niet, dus dat is wat we specifiek... voor van elkaar te krijgen. Ze worden nu al gecompenseerd, omdat ze, ze krijgen wat uh, subsidie... Omdat tot op ze zekere van, hoogte, ja. ...dat ze een dat deel klopt, van hun land ja. dan omzetten in uh, natuurlijker boerenland. Maar met deze bijdrage worden ze geholpen in de inrichting In de inrichting, daarvan. precies. Ja. Want het gaat uiteindelijk natuurlijk, en dit is maar een kleine bijdrage... maar het gaat natuurlijk om de transitie in de landbouw... die veel breder is dan, uh, dan alleen dit uh, Bloemrijk en Kruidenrijk... Grasland, Maar daar gaat het om. En hier help je een klein beetje mee om dat te bespoedigen. Want dat is het eigenlijk. Ja, Zijn er veel boeren die daar uh, oren naar hebben? Ja, er zijn er eigenlijk steeds meer. Zoals een leuk voorbeeld. Uh, er is uh, kort geleden, want dat is ook iets waar we mee bezig zijn... een grote investeerder die 20 hectare grond heeft gekocht... vlakbij Groningen in uh, de Onnerpolder. En dat verpacht hij dan aan een, uh, aan een boer. Uh, onder voorwaarden. Nou, zo'n soort land, dat kan dan omgezet worden in... Uh, in in dit soort eh, voor weidevogels goede grasland. En er zijn er eigenlijk steeds meer boeren die we daar wel oren naar hebben. Bijvoorbeeld bij onze weidevogelboeren, maar ook in eh, verschillende kerngebieden... waarin boeren zeggen van nou, ik wil wel wat meer doen. Ja, ja. Um, jullie zetten Jas voorbescherming in... om met name kansrijke gebieden voor weidevogels te versterken, hè? Dat klopt, uh, ja. Krijg je daar niet een beetje een soort snackbar voor... voor alle predatoren die daar dan ook weer op afkomen? Ik bedoel, in de natuur alles moet eten en gegeten worden. En dat geldt dus ook voor roofvogels, vossen, marterachtige, noem maar op. Ja, kijk, als je alleen maar te kleine snippertjes doet, dan is dat inderdaad het geval. Dus waar vooral aan gewerkt moet worden om die predatie terug te brengen, dat is dat je grotere, aaneengesloten gebieden hebt die eh, rijk aan, uh, aan, aan natuur zijn, zodat er ook meer tevreden valt voor die uh, predatoren buiten de directe, uh, die snackbars zoals jij ze noemt. Uh, kijk, als je alleen maar wat nu vaak uh, bevorderd wordt of gezegd wordt door jagers, uh, alles maar schieten, daarmee ga je het echt niet redden. Je zal veel meer moeten doen aan de inrichting van, uh, van gebieden, grote gebieden, aan ingesloten gebieden. Waar beide vogels in, vele, in grote hoeveelheden kunnen voorkomen. Ja, dus, want je, die, je zegt de jagers willen alleen maar schieten. Willen jullie dat helemaal niet? Of zijn er ook. Uh... Nee hoor, dus nee, nee, nee, nee, dat is, er zijn tussenvarianten. In die zin ligt dat veel genuanceerder. Wat wij zeggen is: van, kijk, in sommige gevallen zou je wel degelijk bijvoorbeeld een vos moeten schieten. Eh, dat kan eh, soms niet anders. Maar je moet dat wel met beleid en je moet daar goed over nadenken. Als je het op het verkeerde moment doet, dan komt er zo weer een volgende. Dat heeft dan niet zoveel zin. Dus je moet daar goed over Nadenken en het heeft sowieso geen zin als een gebied ongeschikt is, ja, want dan gaan ze ergens anders. Eh, kunnen die wijde vogels het niet redden? Ja, nu zijn er ook wel mensen die zeggen dat dat, dat hele schieten en eh, je je eh, ingrijpen op die op die op die stand van die predatoren dat hoeft helemaal niet. Als die gebieden maar gezond zijn, als de, de gebieden waar die vogels terecht kunnen, maar robuust zijn, dan horen daar ook vanzelf predatoren bij. Ja, maar daar zitten we wel heel ver vandaan. Dat is het vervelende. Wellicht hebben deze mensen wel gelijk dat je dat, dat, dat, dat, dat zo is. Maar op dit moment is, is die situatie nog erg ver verwijderd van zo'n zo balans, zeg maar. Ja, ja. Ben je er zelf al veel op uit geweest dit seizoen? En, en, en, en, ik wanneer ga wanneer ik... heb jij je eerste grutto uh, gespot? Nou, dat is denk ik nog maar een week geleden. Maar ik ben er wel veel op uit geweest. Maar niet zozeer in vogelgebieden, Want ik doe ook veel in andere gebieden van, de, van Nederland. Ja, s ik. S s Skrok, kende je dat al? Ik was er nog niet eerder geweest. Ik had er natuurlijk wel veel van gehoord, ja. ja. ja, ja nou, ik heb net ja. even gestaan aan die plasdras. Het ziet er geweldig uit. Met veel camphanen ook. Ja, dat is helemaal geweldig. is geweldig, ja. hè? Ja, ja. Ja, achter jou staat een opgezette camphan. We zitten hier... Op een plek van natuurmonumenten. En uh, er staan wat opgezette dieren. Ook naast ons een en een scholekster, een camphan. Maar buiten zag ik een heleboel levende camphanen. We gaan nog even naar buiten. Naar uh, Rob Buiter. Die staat, ik weet eigenlijk niet, Rob. Ja, ergens in, ja, die, in het veld, hier, hè? Hier vlak achter uh, bij het uh, plasje, achter de boerderij. En echt, nou ja, op het moment dat hij, uh, de zender openging... en nou houdt hij natuurlijk meteen weer zijn snavel. <lacht> We zijn een grutto echt in balsroep uh, boven ons, hè, Teunis. Ja, dit is uh, typisch voor deze tijd van het jaar... De meeste grutters zitten nog in groepen. Er zijn nog een heleboel grutters die moeten aankomen. Amalia is echt niet uh, de laatste. Dat gaat nog twee weken door. Maar het is ook de tijd dat de eerste grutters wel zich gaan vestigen. We zagen net uh, twee grutters hier uh, verticaal ook uit de lucht komen... En dan lijkt het net of ze daar een, een plekje al uh, veroveren. Ja, het is echt als een torpedo kwam ze uit, uh, uit de lucht zetten. Ja, Teunis Piersma, hoogleraar uh, trekvogel-ecologie. We waren uh, eerder vanochtend uh, ja, eigenlijk een beetje uh, spreekwoordelijk op zoek naar Amalia. De oudste gezender, de grutto uit jullie uh, onderzoeksprogramma. We hebben op uh, de satellietgegevens gezien uh, dat hij, want het is een hij, uh, weer in de regio is. Is het dan voor jou ook nog interessant om hem op te gaan zoeken... of vind je het wel best als je ziet uh, op de satelliet van... Uh, hij is weer in de regio, of, of wil je hem dan toch ook nog wel even zien? Ja, je wil hem natuurlijk ook wel zien. Want uh, er valt natuurlijk als een vogel, uh, behalve een plek, valt er heel veel aan te zien. Dus uh, zijn je nieuwsgierig van uh, hoe ziet het er dit jaar uit? Uh, wat is het kleed? Uh, hoe dik is hij? Dat kun je allemaal zien. Je kunt aan de, aan de vorm van de bui zien wat voor conditie die heeft. Uh, je wil natuurlijk zien waar hij straks weer zit... Wat aller interessant is natuurlijk wat er straks in de loop van de zomer gebeurt. En dit is nog de, de vrolijke, hoopvolle periode. Maar nu gaan we natuurlijk naar een tijd toe waar het, het werkelijk om gaat. Ja, of die eieren gelegd worden, of die eieren uitkomen. Maar vooral of die jongen opgroeien en wat er daarna met die jongen gebeurt. Dus in de loop van de zomer gaat uh, mijn collega Jos Hoijmeijer... al die gezendere grutto's die we nu nog rond hebben vliegen, die nog leven... gaat hij af om te kijken wat uh, over over uh, is. En dat kun je eigenlijk vrij goed uh, te weten komen. Omdat die, uh, omdat die grudels nog heel lang met hun kuikens uh, optrekken. En als ze dat niet doen, dan is op het ogenblik eigenlijk de, de traditie... dat ze op dit moment heel snel Nederland verlaten. Ze weten niet hoe snel ze hier weg moeten komen. Maar als ze kuikens hebben die groot worden, dan blijven ze hier veel langer hangen. Nou, dat kun je dus eigenlijk ook zien waar ze aan, uh, of ze er nog zijn of niet. Als ze vroeg weggaan, dan is het een mislukking. Maar toch gaan we al die beesten langs om te kijken of ze, of ze alarmerend in de velden kunnen aantreffen. Dat ja, het alarm, dat betekent ik heb nog kuikers te verdedigen... dus uh, ik heb wat om voor te knokken. Ja. ja, dus ik heb wat te verliezen. En om die kuikers zelf te zien, dat valt altijd niet mee... want uh, die verstoppen ze toch heel erg in de, in de lange vegetatie. Dat wordt natuurlijk steeds schaars in de loop van de zomer. Maar dat is wel de plek waar ze dan uh, zich verschuilen. Dus je, je ziet eigenlijk meer aan de ouders... dan dat je de kuikers zelf te zien krijgt. Ja, je klinkt dus echt uh, alsof je toch wel weer zin hebt uh, in dit, uh, dit voorjaar deze zomer. Hè? Ja, ja, dus ik denk uh, dat ik straks nog wel even uh, straks naar Britsland ga. Waar ik vermoed dat uh, Amalia en, en, en daar hangt hij ergens uit. Ja, en dat is natuurlijk te gek om die voor de, voor de kijker te krijgen. Ik ga er ook vanuit eerlijk gezegd dat... Uh, Sietse Pruiksma, die uh, al onderweg is... die staat waarschijnlijk met de bus daar ja. om uh, nu te kijken... of hij Amalia voor de, voor de kijker krijgt. En ik, ik vermoed dat... Uh, ja. dat we dan de foto straks wel binnenkrijgen. Ja, hartstikke goed, we wachten erop, dankjewel. Al dus Rob Uiter en Teunes Piersma daar in het veld. Um, Kees de Pater, hartelijk bedankt. Kees zit hier nog bij, Kees van uh, Vogelbescherming. Alle informatie over uh, de campagne Elke Meter Telt... waarbij iedereen in Nederland uitgenodigd wordt om uh, boeren te helpen... om wijde vogelvriendelijke maatregelen te nemen... Al die informatie staat op vroegevogels.bnnvara.nl. Elke meter telt. Dankjewel, Kees. Uh, we gaan naar Sterren en Nieuws. En dan zijn we zo terug na negenen. Tot zo. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. en Sarkozy van Frankrijk zit vast. Het duo Gaddafi en Sarkozy. En Heino, de help van de Heimat. En We shall fight on the seas and de geheime oorlog van Churchill. We shall defend our island. OVT op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn.